Het nieuwe EU-verdrag is volgens het Hof niet in strijd met de Tsjechische grondwet. President Klaus zal het verdrag nu ondertekenen. Met zijn handtekening is Lissabon dan geratificeerd door alle 27 lidstaten. Dat betekent dat de Europese regeringsleiders een extra top gaan houden... waarop ze de vaste president van de Europese Raad benoemen. Premier Balkenende wordt gezien als een van de kanshebbers... maar het lijkt erop dat de Belgische premier Van Rompuy de beste papieren heeft. Bank en verzekeraar SNS Reaal gaat nog deze maand 185 miljoen euro staatssteun vervroegd terugbetalen. Het bedrag maakt deel uit van de 750 miljoen staatssteun die SNS vorig jaar van minister Bos kreeg om de klappen van de financiële crisis op te vangen. Met de vervroegde aflossing ontloopt SNS een boete van 125 miljoen euro. In september maakte SNS al bekend dat het aandelen gaat uitgeven om de staatssteun af te lossen. Boeren die met hun tractor sneller willen rijden dan 25 km per uur... moeten binnenkort een rijbewijs hebben. Er komt geen speciaal trekkerrijbewijs. Een gewoon rijbewijs voor personenauto's is voldoende. Minister Eurlings heeft dat besloten... om het aantal dodelijke ongelukken met trekkers terug te dringen. Jongeren van 16 en 17 mogen nooit harder rijden dan 25. Vanaf 18 jaar mogen tractorbestuurders maximaal 45 rijden... als ze een rijbewijs hebben. Ook moeten ze een snelheidsbord op hun trekker hebben... waarop 45 staat. De snoepwinkelketen Jamin mag zich voortaan hofleverancier noemen. Koningin Beatrix heeft het predicaat koninklijk toegewezen. Het bedrijf had het zelf aangevraagd. Gisteravond kreeg de directie de bijbehorende oorkonde uit handen van de burgemeester van Oosterhout. Jamin bestaat ruim 125 jaar. Alleen bedrijven die 100 jaar of ouder zijn kunnen koninklijk worden. De komende jaren wil Jamin flink uitbreiden. Binnen 10 jaar moet het aantal winkels zijn verdubbeld naar 300. Het weer geregeld zon. In de loop van de dag van het westen uit bewolking. Vanmiddag ook regen en stevige wind. Middagtemperatuur rond 10 graden. De komende dagen wisselvallig herfstweer. Dit was het nos -journaal.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 We'll hey. Op twee frequenties live. Bloemenau nou 105... Zandwoord 106.9. Dit is Zondag in Kermmerland. Ja, het laatste uur van Zondag in Kermmerland. Met uh, in dit laatste uur natuurlijk aandacht uh, voor uh, zaken zoals die georganiseerd worden voor de Wereld Eensdag van GKV Wilsons. Roland Smit gaat daar het een en ander over vertellen. En verderop uh, zal er ook nog aandacht worden besteed aan het nieuwe boek van Diens Droomgezel. Want die heeft een uh, boek uit, uh, uitgebracht. En dat uh, wordt ten doop gehouden op 5 november in Café 4. Dat straks allemaal in het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 Met nog een paar minuten te spelen, Jaap, is het drie tegen drie. Dus uh, Bloemendaal is weer net zover.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 Ja, nou krijgt ook nog de scheidsrechter uh, vleugels. Want die heeft een overtreding gezien van een van de bloemendalers. En dan mag er een uh, vrije slag worden genomen voor Den Bos. Op de eigen helft, op de 23-meterlijn. Maar daar hebben ze natuurlijk helemaal uh, geen haast mee. En dan komt er een hele lange bal uh, in het uh, niks. Uh, wordt ook nog uh, niet netjes uh, opgevangen te hoog. En dan is het andermaal uh, Den Bos wat uh, gevaarlijk door kan komen. Maar het wordt afhankelijk uh, verdedigd uh, door een uh, oranje hemd. En dan gaat uh, Den Bos weer verbehoedzaam rondspelen, die bal die gaat over de achterlijn en kan Bloemendaal nog wat doen. Dan kijk ik op uh, de stopwatch uh, wat het is. Uh, ik ben al bezig in de 36e minuut, een minuut in uh, blessuretijd, maar uh, we spelen nog. Een lange bal, een hele lange bal, richting uh, de nummer 10. En uh, dat is uh, uh, nummer 10, dat is Roel Bovendeert, een uh, van die, uh, van die uh, uh, jongere uh, aanwinsten in het team van uh, Max Caldas... Maar vooralsnog is het uh, de bos wat... Uh, uh de spelhervatting mag overnemen en die wordt heel ver uitgespeeld. Ja, ze ruiken het gelijke spel, de sensatie. Bloemendaal vrijdag verloren van waren en vanmiddag hoogstwaarschijnlijk op gelijke voet tegen Den Bosch. Daar hadden we weinig ingevuld op de toto. Nog steeds wordt er gespeeld. Bloemendaal weer met een lange bal naar voren. Maar die komt terecht natuurlijk bij iemand van Den Bosch helemaal de kluts kwijt, de verdedigers. Het is echt alles of niks. Jaap Stokman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 Uh, 5 november zal dit uh, boek uh, een beetje ten doop uh, worden gehouden. Klopt, in café 4 in de Haltestraat. Ja, uh, om half acht kunnen de mensen dus uh, kijken hoe dat, uh, hoe dat werkt. Ja. ja. Nou, uh, wat, uh, wat, nou, meteen even op de achterflap uh, gaan uh, kijken, want uh, dat gaat over een uh, huismuns Dieren. Dieren. Dieren. Ja. En uh, oh. zij is dan de hoofdpersoon? In zij is de hoofdpersoon, ja.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 Thank you.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 Volgende week Spanen en Wouden, andere type spelers, andere type vechters dan de brug. Ja, ook dat zal een moeilijke wedstrijd worden. Vooral Spanen en Wouden uit is sowieso altijd een lastige wedstrijd. Spanen en Wouden zit misschien in een flow. En ik hoop dat wij die kunnen doorbreken. Dankjewel.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 Yeah.